Wat je gewend was Negga op die band Grim Flow Want ik ben hard Niet alleen de stage bitch ik breek de tent af Raak de mic naar mij aan ja En je bent ass Niggertje mijn team in de club Is de lijk, man Doe ze dat maar aan de deur Ga maar naar binnen via de zijkant Yeah, want je voelt toch dat ik fucking ben ik zwart als de pest, Maar ik hak door de club of ik een gapper ben Slopen, kraken, snijken. Dat is wat gebeurt als je met ons wil gaan feesten. Lef op die pompo, die houden ons heel niet tegen. Wil je dit stoppen liggen, dan bel je het leeg. Als ik op hem word, toch, pomlos, pomlos. Toen ziet ze aan de kant, dan wordt ge. Voor het de oostblok boy het banger Breng je bitch dit in de buurt Nee wat boy ik banger Ah ik ben de Slavisa Mr. President Zo mij ik vraag de hele oostblok Als je niet weet wie ik ben houd ik hou de motherfucker Ik kan wonen in jouw koelkast Zie die Weber in je tandje Als je naar me toe stapt. Uh, ik word zelfs bang van mezelf Kan niet kijken in de spiegel nee Want die boy komt eng uh, uh, ik kom zo heavy 10 tonner en In mijn eigen space Yes late night Als ik een blindboot doe, geboomroch, boomroch. Toets iets aan de kant dan word geboomroch, boomroch. Alles gaat kapot dan word geboomroch, boomroch. Met mok dan fuck en schijt Als ik een blindboot doe, geboomroch, boomroch. aan de kant Alles en schijt wordt die ik vroeger deed dacht ik na man Hoe kon ik dat doen tegenwoordig denk ik na man Maar alles wat ik doe bijvoorbeeld doen ze me na man Rappers denken voor te lopen lopen achterna man Ik bomrust rust hele boel Het voelt slecht want we leven goed Jij zei dat je de shit was je bleef poep En ik keek toe je weet hoe ik Als ik een blind word er ge BOMRUSH, BOMRUSH bom Pussies aan de kanten word ge BOMRUSH, BOMRUSH Alles gaat kapot dan word ge BOMRUSH, BOMRUSH Let me op de fokke schijf word ge BOMRUSH, BOMRUSH Als ik een blind word ge BOMRUSH, aan de kanten word ge